Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel winkeliers en horecabazen hebben een tik op de vingers gekregen. Ze gingen vanochtend weer open om een statement te maken tegen de coronaregels, maar kregen al snel handhavers op hun dak. Voor de meeste terrassen geldt bijvoorbeeld de spullen buiten zetten mag, maar als er ook mensen op gaan zitten wordt het een ander verhaal. Deze kroegbaas in Amsterdam had al snel twee boa's op de stoep staan. We moeten de boel opdoeken. Ja, anders uh, komen er juridische sancties. en. Uh, nou ja, dat... Dat kan, allerlei, uh, dat kan allerlei kanten op gaan. En gaat u daar gehoor aan, zit er gehoor aan daar, geven? zit zitten daar nog voor. Ik ga overleggen met mijn compaan. We gaan er daar Ik hoor net, we gaan er gehoor aan, er gehoor aan geven. Ja. Ja. Nou, in Breda was dat wel anders. Daar kon je bij een tent gewoon wat bestellen. Deze verslaggever van Omroep Brabant was erbij op het moment suprême. Kijk hier, kijk. Dit zijn de eerste drankjes die het er te op gaan. Uh, bier, koffie, cola, wijn zie ik. Er wordt wat geklapt. Ja, dit is het moment natuurlijk. Het WK-voetbal in 2030 zou wel eens in het Verenigd Koninkrijk kunnen zijn. De Britse premier Johnson zegt dat het tijd wordt om het toernooi te gaan organiseren. Dat zou dan in Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland moeten zijn. Het is ook relatief makkelijk te regelen daar, zegt correspondent Tim de Wit. Je hebt hier natuurlijk veel grote Premier League clubs met zeer goede grote stadions ook. Dus dat is op zich allemaal wel goed te doen. Uh, daarnaast maakte hij bekend dat er al zo'n 3 miljoen euro vrij is gemaakt om het WK-bid van 2030 voor te bereiden vorm te geven ook. Premier Johnson heeft ook aangeboden om meer wedstrijden van het EK-voetbal... komende zomer in Engeland te laten spelen. Het is de bedoeling dat dat in 12 Europese landen is, maar het is maar de vraag of dat kan. En in Groot-Brittannië gaat het tot nu toe veel sneller met vaccineren dan in de EU. De politie in Drenthe moest er vanochtend op uit na melding over verdwaalde pinguins... bij een provinciale weg... Toen ze eraan kwamen bleken die beesten er inderdaad te staan. Maar de kans was wel klein dat ze ineens de weg over zouden steken. De vogels waren namelijk van hout. En wie ze heeft neergezet, dat is niet duidelijk. Het weer. Op plekken schijnt de zon. Het is 6 graden op de Wadden tot 16 in Limburg. Morgen opnieuw veel zon en maximaal 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Hele goeiemiddag lieve luisteraars op deze dinsdag uh, 2 maart alweer. We gaat het hard. Rechtstreeks vanuit de studio uh, hier aan de Tolweg. Uh, Luzroom, de komende twee uurtjes. Uh, tot drie uur gaan we proberen wat uh, leuke muziek voor te draaien. Met nieuwtjes uh, te vertellen. Het weerbericht. En uh, tegenover mij zit uiteraard natuurlijk mijn compaan Lucie. Yeah, hallo Lucie. Gezellig dat we er weer zijn. Gezellig. Lekker weer buiten zo te zien. Even gegeven, ja, hè? het is volgens de klimatologische indeling... de lente is begonnen. Ach, geweldig, geweldig. En uh, ja, de dag uh, voor de, iedereen natuurlijk een gat nu rust. Die morgen weer allemaal lekker naar de kapper mogen. Nou, wat zullen we er weer op gaan? Nou, nou, nou. En nou. mooi <laughs> Wat een gezelligheid gaat nou. het worden. Hele files bij alle kapslons. Ik ben bang van wel... Ja, we gaan er wel weer mooi uit zien, toch? Jawel. Oké. Okay. Nou, dus jij zal ook wat puntjes hebben vanmiddag nog... om uh, voor te gaan uh, brabbelen rond onze luisteraars. Ja, ik heb uiteraard... gaan we het hebben over de terrassen... die uh, stiekem niet zijn geopend als protest. We gaan het hebben over... Uh, uh, het uh, zomertarief van, de, van het parkeergeld... in Zandvoort de aankomende tijd. En, uh, en zo hebben we nog heel veel uh, onderwerpen die we gaan bespreken. Oké. Okay. En nou. heel veel muziek toch, hè en heel uh, veel ja. muziek. We gaan wat gezellig muziek hebben. De artiesten van de dag die hebben we ook nog. Dat is nog een verrassing. Dat is een verrassing. Maar uh, we beginnen wel muziek uh, muzikaal en dat doen we dan met uh, Ronnie Tyler. It's a Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Bonnie Taylor was dit, een lekker oud nummer. Is een hard age. En um, ja, we hebben het natuurlijk al een beetje gemerkt. Luz, overal uh, worden de terrassen een beetje uitgestold. Ja. Yeah, en uh, als een uh, signaal van, jongens, we willen weer met z'n mm. allen natuurlijk. En yeah. uh, heel begrijpelijk natuurlijk. En het water staat bij veel zaken te, echt tot de lippen. Yeah. En uh, ja, we hebben natuurlijk heel veel begrip voor. En ja, je moet, je moet toch een signaal gaan afgeven. Ik zag alleen, uh, ja, onze burgemeester David Molenburg... die staat niet te springen... Begrijp ik ook best vanuit zijn positie. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, er zijn natuurlijk een hoop mensen... die staan wel te springen en die willen graag op het terras zitten. Hè? Dit moet je een beetje vergelijken met de koeien weer de, de wei in mogen... en de schaapjes die staan te, te dartelen in de, in de wei. Als de lente komt, ook zij springen. En uh, ja, dan moet je maar in dit verband gaan zien. En ik heb best begrip voor het standpunt van de burgemeester... maar ook natuurlijk voor uh, al die horecazaken om ons heen. Wat vind jij, Luus? Nou ja, de minister-president de uh, had, minister, minister, president, had het vorige week dinsdag... Uh, een aantal kleine versoepelingen aangekondigd. Maar uh, de horeca-sector schitterde door uh, afwezigheid op het lijstje. Met sectoren die, uh, die versoepelen. Dus uh, de horeca Nederland heeft een, uh, een, uh, vandaag een landelijke actie aangekondigd... Uh, om uh, alle terrassen open, uit te zetten, open te, open te zetten... En de ene heeft alleen zijn terras uitgezet zonder uh, verkoop van uh, koffie, thee en uh, andere versnapelingen. En maar in Breda is er wel uh, iemand geweest die het terras heeft opengedaan om 12 uur. En uh, al heel snel uh, liep het uh, terras ook inderdaad helemaal vol. Totdat uh, dus handhaving voorbij kwam en uh, de uitbaten mee naar binnen nam en uiteindelijk na een korte tijd naar buiten kwam... en besloten is het terras weer te sluiten. Ja, 4.000 euro uh, op de toch al ontstaande uh, uh, schade die ontstaan is ontstaan Ja, dan, uh, dan zeg je van... Ja, jongens, het is leuk geweest. We hebben een standpunt gezet. En uh, tot hier en niet verder. Ja, dat is ja, een moeilijke kwestie. Ze hebben wel een punt ge gezet. Ze hebben laten zien van... Hey, uh, het kan op een veilige manier. Op anderhalve meter afstand kunnen toch de terrasjes open. En ik denk ook dat het beter is dan wat er gebeurd is... voor de afgelopen tijd in het Vondenpark. Dat ook handhaving daar weer in moet springen... om te zeggen van jongens, uh, dat kan niet... en uh, wegwezen hier. Dat ze flesjes naar hun hoofd gegooid krijgen. Ik denk, ga maar toch... Uh, nadenken om de terrasjes weer een beetje... Ja, te en ze geven ook zelf toe de horeca. Het blijkt het kan veilig. Ze kunnen het zo inrichten dat het anderhalve meter gewaarborgd is. En, uh, en als de mensen zelf een verantwoording ook gaan nemen natuurlijk. Hè, met het zicht van, nou, dan gaat het open blijven. Ja, dan moet het toch volgens mij wel goede kant op gaan, denk ik. Ja, en ook in Zandvoort is het natuurlijk... Uh, ik geloof dat iemand die heeft zelfs een... Uh, een, uh, een auto en daar twee stoelen en een tafeltje op gezet. En daar kan je dan... Uh, ik vind Dat is rabbel weer geweest. Dat is heel erg leuk gedaan, vind ja, Even het innovatief. Hè? Ja. Dat heet uh, ja. de Zakenman, komt weer naar voren. Ja, ja. <laughs> heel Precies. handig gedaan. Ja. Het uh, volgende plaatje, dat uh, wil ik even opdragen aan, uh, aan Brenda Paap. Die vandaag jarig is Brenda Paap van het bekende kledingwinkeltje in de Kerkstraat. En ook zij hebben natuurlijk heel erg kwaad momenteel. En, uh, Precies is vandaag jarig. en voor jou het volgende liedje dan rode wijn. Traan over mijn wang, ik ken je al zo lang, ik snap niet wat je zegt. Hart op slot, en ik voel me slecht. Ja, je hebt gelijk, we weten dat we beiden hier niet hadden moeten zijn. Maar ik heb je nog steeds en ik wil dat dit nooit verdwijnt. 你到底跟誰跟誰 Zijn eigen weg En eigenlijk betwijfel ik of het de juiste keuze was Ik zag het water in je ogen, maakte me nerveus mijn schat Waar je op me steunen, leun je dat? Ik had een droom dat er een dreumers was Ik had je willen zien, vanaf zitten op een knie Bij die toren in Paris, dat is de Eiffel. Maar hier is er een huis gevuld met twijfels Ik kan het zweren zonder handen op de Bijbel Ik wil blijven Niet dat ik het zeker ben to me. En die wacht tot ik jij weer schijnt. Groene was dit, proost Brenda op jouw verjaardag uh, Even kijken, we hebben een mededeling hier uh, Dat komt van uh, Zandvoort uh, Takeaway Walk En uh, we gaan het even voorlezen, Luus, goed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 Onderweg komen de deelnemers langs verschillende takeaways waar een lekker gerechtje voor ze klaar staat. De deelnemende takeaways zijn Noble Tree Café in het centrum. Uh, June bij de, aan de duinrand, bij de duinen En de standboven Jongens Body Beach, Vogelsstrand en Ohana Beach op het Zuidstrand. De wandeling wordt georganiseerd door Liefs uit Zandvoort, een uh, blog over Zandvoorts. De deelnemers die lopen de wandeling op eigen initiatief, kiezen hun eigen moment en hun eigen route. En daardoor komen ze elkaar niet tegen en ontstaat er geen extra drukte. Uiteraard heeft de gemeente toestemming gegeven om deze wandelingen te organiseren. Door alle enthousiaste reacties van zowel deelnemers als horecaondernemers... wordt de Zandvoort Takeaway uh, take Walk de komende tijd bij Mooi Weer nog verschillende keren georganiseerd. En de komende week vindt de wandeling plaats op vrijdag 5 en zaterdag 6 maart. Kijk voor informatie en inschrijf op www.liefszandvoort.com. Zandvoort-take-away-walk. Leuk idee om te doen, dus. Ja, zeker. Ja, Ik toch? zou zeggen, doen. Ja, dat, uh, het weer wordt iets minder, maar goed, een beetje lekker dik aankleden. En een kopje warme koffie of chocola bij de, bij de diverse geregenheden. Dat moet toch kunnen? Ja, toch? Hey. Ja, maar zo koud wordt het toch niet? Nee, dat niet. Nou, Ja, maar dan valt mee. Voor de tijd van het jaar. Dus voor de, ja, de tijd van het jaar. We het zeker. We gaan uh, Kenny dulfer doen. was uh, dat nummer van uh, Candy Dolfer en uh, Lily gaat weer weg. En, uh, ga jij nou wat voorlezen, Leluz? Nou ja, ik uh, wilde vanmorgen uh, even naar uh, de, de Belastingdienst om aangifte te doen. Ja. Want uh, dat mag dus uh, vanaf 1 maart. Maar de Belastingdienst komt uh, al meer dan een etmaal met een technische storing. En daardoor is het uh, niet altijd mogelijk om online aangifte te doen... Uh, sommige gebruikers kunnen niet inloggen op mijn belastingdienst. Van anderen ontbreekt informatie... voor de mogelijke verouderde gegevens gegeven. En de Fiscus raadt hun de, dus ook aan om het later nog eens te proberen. Ja. De oorzaak van de storing is dus onbekend. En, uh, maar het nee. gaat in elk geval niet om overbelaste servers of om een... Dan uh, heeft de nou, minister weer wat om uit te leggen binnenkort, toch? Ja, er zal nog wel meer komen. Als ja, ik uh, ik heb het ook even debat gezien uh, zondagavond. Het ging er flink... Uh, ja. Uh, flink aan toe, maar vooral ook van de burgers uh, de, de vragen die ja, gesteld werden. Ja, zeker. waren goed gestelde vragen. Ja, daar uh, mogen we best trots op zijn. Zeker. Tenminste, hun mogen er best trots op zijn dat ze die vragen hebben gesteld. En dat ze zelfs uh, de, sommige ministers aan het zweten kregen. Zeker, vooral die vraag die over de horeca ging. Juist. Yes. Ja, uh, wat uh, pas op televisie was, dat was uh, een onze, onze grootste komiek André van Duinen. Die was bij uh, Matthijs Nieuwkerk en die uh, had een nummer daar gezongen. En dat heeft zoveel indruk op mensen gemaakt. Dat heeft hij namelijk gemaakt als uh, eerbetoon aan zijn uh, vorig al verleden echtgenoot Martin. En uh, dat nummer had hij met zoveel gevoel gezongen, ik ga hem uh, hier afspelen. Ik heb op het kastje naast ons bed, jouw foto neergezet, S'avonds voor het slapen gaan.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 Zo zijn alleen met jou en wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar in het ideale liefdespaar. Het was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen.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 Eén ding dat me spijt. Dat ik je kwijt ben. Voor altijd. Ja, wat is dat mooi? Het is daar toch zo mooi gezongen door deze raskomiek. En even de andere kant, wat is niet met het nummer? Hey, uh, het treedt erop samen met uh, onze andere grote nationale Danny Vera. En uh, het is een mooi nummer dus. Ja zeker. Ja. Geweldig, heel gevoelig ja. en uh, ja, recht uit het hart. Recht uit het hart en uh, zo kan je dus ook uh, komiek zijn, hey? Zeker weten. Ja, uh, we gaan we het wel. anders doen. Hij Had jij al wat te melden lus? Nee, niet? op het moment nee. even niet. Nou nee. gaan we even verder met dit recall. Netricul, dat like crazy, je uitnoem crazy het alweer, maar uh, blijft mooi. Lucia, jij gaat het hebben over het uh, nieuwe monument, zie ik. Ja, uh, ik zie dat uh, het monument uh, weg is gehaald uh, afgelopen maandag... en uh, dat de schep uh, in de grond is gegaan voor een nieuw Joods monument. Ja. En dat is gebeurd door uh, uh, Paul Olieswagen van het Joods monument Zandvoort. De stichting die de bouw mogelijk heeft gemaakt... Die verrichtte de eerste handeling. En uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Ja, het wordt een monument waar alle namen van uh, Zandvoortse Joodse slachtoffers uh, op komen te staan. Had ik begrepen. En ja. wat ik ook mooi vind is dat oude monument. Die krijgt een, een nieuwe plaats uh, op de begraafplaats. Ja, op de Zandvoortse begraafplaats, begraafplaats Noorderduin. Noorderduin. Ja. Ja. Dus uh, we hadden twee monumenten op Zandvoort. En, uh, het schijnt heel mooi te worden. En ze zijn er druk mee bezig, zag ik zojuist toen ik even langs de wil... Uh, Interessant. Uh, nou, we gaan kijken. zal ja, als het op goed komt. Is... Uh, op 4 mei, de dode herdenking moet openen. het, open uh, zal het nieuwe monument officieel in gebruik worden genomen. Oké, okay. we zijn benieuwd. En we kijken ernaar uit. Zeker. Vries, ik ben Ma Baker. put je handen in de air Geef me al je geld. Dit is het verhaal van Ma Baker. De gemeenste kat uit het Chicago-town. It's helemaal bigger was dit. En uh, Luus, ik zie dat jij wat voordat staan over de strandpavioens. Ja, had weer, ja we, we hadden er uh, donderdag, geloof ik, al iets over verteld. Of over de overname. Over, over de overname van het verhaal ging dus al een poosje rond in Zandvoort... dat uh, vier strandpavioens zouden aan één nieuwe eigenaar verkocht zijn. En het klopt, het uh, in Leijzer BV... een onderneming van de vo voormalige eigenaar van... Curious Holiday uh, Retreats is de nieuwe eigenaar van de spot Ajuma Sengiel en Strand Noord. Uh, de Zandverskrant uh, zocht contact met uh, de CEO van Inlijsjer, uh, in Jeroen Posma, en hij bevestigde de overnames. Uh, we hebben ze inderdaad deze vier strandpavioens gekocht. Zijn we zijn met de huide, huidige eigenaar in gesprek gegaan over de voortzetting van de bedrijfsvoering. En uh, we zijn het erover eens dat er niet veel zal veranderen, althans het komende seizoen niet. De huidige eigenaren zullen samen met, uh, in lijstje de lopende exploitaties blijven draaien. Zij hebben de expertise en dus zal er niet veel meer veel te merken zijn voor de gasten. Uh, ja, dus het uh, gaat veranderen. Het gaat behoorlijk veranderen. En uh, ja, ik geloof dat de meesten wel een beetje bang zijn voor wat er gaat gebeuren. Wat er, dat er niet te veel Ja, we hebben natuurlijk uh, zo in het verleden de, de echte zandvorste namen bij de strandstenten. Uh, die zal er wel verloren gaan, denk ik. Want er zullen wel weer moderne namen opkomen, lijkt mij. Hey? Ja, qua, ja uh, qua uitstraling en kwaliteit. We gaan even uh, naar drie huizen, we gaan even naar kerkman. En ik denk dat het een beetje over is dan in de toekomst. Want die ja, namen zal ja, ook wel het is, worden. Uh, uh, uh, uh, ja, ja, ja, wel jammer. Ja, het is zeker jammer. Ik wel. Ik... Het hoor bij de tijd, zal ik het, maar zeggen. Ja, het ja toch? Ding, ik denk, ja. ik ben bang van Wel. Ja. Oké, okay. ja. nou ja, jammer. Ja. Just to touch. de Blending Lights waren dit. Goed, hè? Oké, okay. um, we gaan iets uh, echt Amsterdams draaien. Zullen we dat doen, dus? Ja, doen Zeef maar. Heel veel leuk. Johnny Jordaan, Tante Leen, die... Nou, Johnny Jordaan en, uh, en William Betty. Oh die. Kijk, want Parijs heeft zijn Eiffeltoren natuurlijk. Uh, en wij Londen hebben onze... de Tower Bridge. Uh, wij hebben bouwerspellers. Ja, toch. Ja, hebben ja. allemaal wat staan. Maar Amsterdam heeft Eiffel natuurlijk zijn echte eigen enige de West... West de ja, zeg het toren. maar. De Westertoren. De En dat wordt zo mooi gezongen. En dat is speciaal voor onze Amsterdamse luisteraars. Ik heb jou zo lief wester toren Ik heb aan je voeten gestaan Ik heb er mijn me meid leren kennen Op het uur dat jij zeven ging slaan En later na jaren van vrijen. Schonk ik er jou als mijn bruid. In het schip van jouw kerk liet ik tranen. En jij hebt van vreugde geluk. is eenmaal werelds beloofd. Wij kregen een kleintje en hielden... het onder jouw toezicht ten dood. En binnen, daar speelde het orgel. Het klonk tot de diepst van mij door. Daar buiten, daar zongen jouw klokken, nog mooier dan het prachtigste koor. Dat is, is mij alsnog onbekend Maar Dat moet er met me jou iets gebeuren. gebeuren Dat jij daar getuige van bent Doe, Doe jij mij dan ook uitgeleiden Blijf Wie jij dan je vriendschap getrouwd Yeah! We betonen aan de, de trots van Amsterdam de mooie Westentoren die het altijd zo heerlijk staat te blinken daarin, onze eigen oude Jordaan. Vooral Amsterdammers, was dat lus. Ja, ja. Ja, toch? En die waren daar blij mee. Zeker, ik denk het wel, toch? Ja, ja, ja. 100 procent. Um, had je al wat te melden, Lus? Of ben je nog een beetje aan het zoeken? Ik, er gebeurt zo. Ja, er gebeurt er zo. Er gebeurt veel. genoeg, maar je moet het eventjes bij elkaar zoeken. Maar ik toch? moet het eventjes bij. elkaar. Oké, nou dan gaan we verder met dokter Hoek. Just convinces me more When you're in love with a beautiful woman You watch her eyes You When you're in love with a beautiful woman Af op het eind van het eerste uurtje alweer en dat doen we maar met uh, Movie Star.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 You are a movie star. Uh -huh. You should belong to the jet set. Buy your own privately owned jets.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 Deze klanken graag tot de klok van twee uur het nieuws. En daarna komen we weer bij terug. Gezellig.